Kleine uitzendbureaus hebben vorig jaar van de Belastingdienst voor ruim 24 miljoen euro aan boetes en naheffingen gekregen. Er werden 1600 bureautjes onderzocht, vooral in oude wijken van grote steden. Ze zijn vooral aangepakt voor het niet afdragen van loonbelasting en premies en het opgeven van lagere omzetten. Minister De Jager denkt dat hij een miljard euro kan claimen uit de failliete boedel van IceSave.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 La vida een volver a nacer cada día Bonita la verdad No een mooie dag. bonita la een bonita la risa bonita la gente cuando hay calidad bonita la gente que no se arrepiente que gana y que mooie que habla y no miente bonita la gente por eso yo digo bonito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 Get on the phone.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 my eyes Don't fit inside